BB10 Bitcoin als hard geld Om de rol van bitcoin als hard geld uit te leggen, kijken we eerst naar de term fiat. Fiat is door de overheid uitgegeven en verdeelt geld zonder onderliggende waarde, enkel ondersteund door de belofte van de overheid om het als betaalmiddel te accepteren. Fiat stelt overheden in staat om snel economische ontwikkeling te ondersteunen en handel te bevorderen, maar het heeft ook risico's, zoals waarde- en koopkrachtdalingen en inflatie. Bij alle geldsoorten zullen degenen die het kunnen produceren er steeds meer van gaan produceren, zodra de waarde of de politieke nood eraan stijgt. Dit zien we doorheen de geschiedenis steeds opnieuw gebeuren. In tegenstelling tot fiat is bitcoin een vorm van hard geld, vooral door de mathematisch bewijsbare schaarste die niet beïnvloed kan worden door centrale autoriteiten. In de financiële wereld verwijst elasticiteit naar de mate waarin producenten hun vraag of aanbod veranderen in reactie tot veranderingen in prijs of inkomen. Bitcoin heeft deze elasticiteit niet, in tegenstelling tot de zeer hoge elasticiteit van fiat. Ook deze eigenschap maakt bitcoin hard geld, waardevol voor handel, opslag van waarde en het berekenen van echte winst of verlies. Bitcoin is daarom een aantrekkelijke optie voor diegenen die bescherming tegen inflatie en een alternatief voor fiat zoeken. Tegelijk geeft het meer controle over je financiën, omdat je het echt in eigen bezit hebt.